Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. De Nederlandse songfestivaldeelnemer Joost Klein wordt beschuldigd van bedreiging. Daarover is een aanklacht ingediend door een vrouwelijke tv-medewerker... ...meldt de Zweedse politie aan de NOS. Wat Joost Klein zou hebben gezegd of gedaan is nog altijd niet duidelijk. Wel zegt de politie dat het gaat om een incident dat donderdagavond heeft plaatsgevonden... ...en dat daarover gisteren een klacht binnenkwam. De Zweedse politie zegt dat Joost Klein gisteravond laat is verhoord... ...en ook de indiener van de klacht is gehoord... De zaak is nu doorgegeven aan de openbaar aanklager en de afwikkeling daarvan kan nog weken duren. Wat dit betekent voor zijn deelname aan de finale van vanavond is nog altijd onduidelijk. De EBU, de European Broadcasting Union, moet daar nu een beslissing over nemen. Mogelijk zijn ook Avro Tros en de NPO daarbij betrokken. Sinds vanochtend is ook NPO-baas Frederike Leeflang in Malmö pvv leider Geert Wilders heeft iemand benaderd die hij op het oog heeft voor het premierschap. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan een nieuwe onderhandelingsdag van de vier formerende partijen. Wilders heeft al met die mogelijke premierskandidaat gesproken, maar wilde geen naam noemen. En ook wilde hij niet zeggen of hij die naam vandaag met zijn mede-onderhandelaars bespreekt. Het duurt nog zeker tot woensdag voor er een verslag komt over de formatie, zeggen informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Het Israëlische leger geeft Palestijnen vanochtend opgeroepen... te vertrekken uit meer delen van Oost-Rafa. Burgers krijgen het advies om te vertrekken naar een evacuatiezone... iets noordelijker in de Gaza-strook, die is ingericht door het Israëlische leger. Internationale hulporganisaties zeggen dat er niet voldoende voorzieningen zijn... in de humanitaire zones en dat het er niet veilig is. Israël kwam eerder ook al met een oproep aan mensen in Rafa. Volgens VN-organisatie UMRA zijn daarna 110.000 mensen gevlucht.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 dan moet je even luisteren natuurlijk. <laughs> Wat gaan we de tweede uur doen? We gaan in ieder geval luisteren naar Gert-Jan Bluis over de verbouwing van de ja, Daar komen, een... nou, komen we zo even op terug. Ja. Carine Veeren uh, uh, heeft gesproken met de organisatie van ja. uh, het musikfestival uh, Zomersaar Zandvoort. En dan sluiten we af met een gesprek met Erwin Heel over de vismaaltijd. Um, Gert zit nu naast me. Je dat... Gelukkig, ja. ja. Ja, ik ben, ben blij dat je er bent, terug. Want vorige week zouden wij ook samen presenteren. Maar toen was hij er niet. Nee, want uh, uh, ja, we hebben een, een vrij uh, bijzondere week gehad. Want, uh, heftige week, ja. Heftige week. Mijn uh, schoonvader is do afgelopen donderdag overleden: Wim Nederlof. Ja, Wim Nederlof. Nou, er zijn heel veel Zandvoerders die kennen hem. Ja, goed. Er is werk bij hem ook, hè? Ja. Ik heb werkt bij hem bij Drommel en ja. later is hij uh, uh, voor zichzelf begonnen met Nederlof repro ja. Ja. in uh, in Heemstede en uh, Krukjes. Hele bekende drukkerij. Hele bekende ja. drukkerij met met hele mooie dingen die ze maakten. Ja. en uh, ja hij was uh, hij was de ment. Ja. en uh, Ja, dit, dit, dit, dit is dan zo'n bijzondere uh, uh, situatie. Als je zo'n zo intelligente man ziet, ziet aftakelen. Uh, ziet aftakelen vijf, ja. ja, dat is, echt, het is een bizarre ziekte. Ja. En, ja. En, uh, oh, dus de, de, de, de, de, de, de, de, zijn dochters en, en uh, ik, ik, ik uh, ga met één uh, met, met Siska. Siska, gemeenteraadslid uh, ook. Ja. Precies. Uh, Siska en, en, en Ellen, uh, hmm. haar zuster en... en, en en uh, zijn vrouw hebben uh, zeg maar, uh, de hele week uh, waken ja, gedaan. Ja, ja, en uh, ja. nou, daar heb ik mijn steentje ook uh, proberen bij ja, te dragen. En ja, ja dat, zijn, uh, dat zijn best moeilijke Moeilijke tijden. dingen, moeilijke dingen. Ja, en uh, ja. dus komende week is de begrafenis ja. hier in Zandvoort. Ja. En uh, komende dinsdag.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 ja oké okay. ja, ja dat ja. heeft hij ook nog gedaan hij oh, heeft heel veel goed. dingen voor voor uh, uit de Rotary hij was uh, een, een, oh, een, een belangrijke Rotary ja, ja? lid oh wat goed. en uh, ja, ja. ja heeft heel veel verenigings uh, heel veel voor voor die die gedaan, gedaan. Ja, ja. ja dat is wel ja, ja. oké okay, nou, dus, uh, dus hij kende de krocht waarschijnlijk ook goed ja hij kende <laughs> de krocht <laughs> ook goed ja. ik maak even een bruggetje ja. om te gaan uh, praten over de krocht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 nog leukere radio kunnen ja, okay, maken. Oké, maar ja, aan de andere kant, uh, uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor? Wat gaat het betekenen voor ZFN? Kun je, kun je er iets over zeggen? Ja, dat gaat betekenen dat het dat het breder wordt. Ja, oké, okay, breder wordt, maar. maar, maar kunnen er echt zo'n programma's blijven bestaan? Ja, zeker. Okay. Zeker, en, en uh, dat is ook de bedoeling. En, en het leuke is dat uh, een deel van onze programma's, als er een leuk item is, dan, kunnen wij, dan, dan kan uh, Haarlem 105 uh, besluiten om dat ook uit te zenden. Ja. En, dat, en dan praat je meer over wat jij toen hebt gemaakt op het circuit, bijvoorbeeld. En op die manier kunnen we met z'n ja. allen uh, uh, gebruik maken van, van elkaars talenten ja, en, en, dat en uh, mogelijk, ja. Ja, ja, mogelijkheden. Dat zou mooi zijn, natuurlijk. Ja. Nou goed, in ieder geval dit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 Uh, uh, Komt dit onder, onderwerp aan de, aan de, aan de beurt? Extra geld, ruim een miljoen. Uh, voor Samford is dat niet veel, ja. denk ik maar. Uh, <laughs> nee, maar... Het, ik denk dat het tegenvalt, even, even Het, het grappige is dat uh, uh, Gert-Jan Blijft, want ik, heb, ik had hem zelf ook, ook voor gesproken, voor de ja. Samfordse Kran. hij zei van, uh, maar dat moet geen probleem zijn, want we hebben toch een overschot van zo'n 6,6 miljoen euro. He, is lekker. Daar kun je wat mee doen. Ja, daar kun je, ja, wat, dan mee kun je, mee je wat mee doen. Ja. Maar je kunt ook wat anders doen dan de verbouwen van de, de krocht natuurlijk. Maar goed, ja. we gaan dat meemaken. Ik denk dat de gemeenteraad daar ook nog wel een, een mening over heeft. En dat is interessant om dat, uh, dat woensdag te gaan beluisteren op ZFM. Nou, S'avonds. We gaan Goedewel. even muziek draaien.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 Yo ZFM Zandvoort. Was er weer eens wat anders dan Joost Klein, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, maar ja, Django Warner. Uh, Django Warner is ja, uh, te zien, hè? Hij is vanmiddag uh, volgens mij te zien, hè? Vanmiddag? Ja. ja. Of vanavond? Vanavond is dat, ja. En morgenmiddag is uh, Wolter Kroes uh, aan de beurt. Maar goed, uh, uh, Carina is afgelopen week bij de organisatie geweest van dit uh, grote evenement. Ja. Uh, voor het eerst wordt het gehouden, zomerstart Zandvoort en we gaan nu luisteren naar uh, Carina.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 Ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen. Ja, zeker weten. maar een mooi dorpsfeest. Mooi dorpsfeest. Dat is het zomerstart Zandvoort. Op vrijdag, zaterdag en zondag. Carina, hier live op ZFM Zandvoort. Nee, is niet van deurisch oh, visio-festival. Ja, ja, uh, nee, was maar zo. Ja. <laughs> was maar zo. Dan, dan werd het nog wat. ja Tweede uh, Joost de uh, grote... Uh, ja, hij nee, is toch niet. Uh, wel, Joost Klein. Joost, klein nee, Kleine Joost. Dus, uh, dat is nog niet, niet, nog duidelijk, niet want duidelijk. Nee, hè? nee, nee, daar is nog geen nieuws over. Nee, de politie, de politie schijnt met een nieuwe update te komen. Ja, want uh, ja, het moet wel. Uh, vanavond om 9 uur begint het. Dus... Ja, maar ze zitten met een groot probleem wat de puntentelling betreft. Dus toch. Dat, oh, daar, ja, daar, ja. Uh, dat daar... is natuurlijk een groot feest daar in ja. Friesland. En daar zijn ze er helemaal allemaal ja, klaar je, voor. Maar je, maar, uh, je, uh, uh, ja. ja, bij ons is aangeschoven Erwin Hilbers. Uh, welkom, uh, Erwin. Uh, want uh, we gaan praten over de vismaaltijd. Ja, uh, ik dat komt er weer aan. Hij ja, komt er weer aan. Een keer er het jaar kom jij gezellig langs bij ja, Goedemorgen-Zandvoort. Ja, ja, ja. Vorig jaar zat je, zat je er ook, hè? toen zaten we in het museum. Ja, toen zaten we in het museum. Ja. In het museum. Ja. Ja. beroemd Zandvoort. Ja. Ja. Eigenlijk op de plek waar die maaltijd wordt gehouden. Ja, vlakbij. Ja, op het vlakbij, plein. Ja, ja. inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Jij gaat het, dacht ik, voor de dertiende keer. Ja, het is dit jaar de dertiende keer alweer. En dat gaat gebeuren op 14 op juni. Op 14 juni. Ja, ja. ja, de datum is eigenlijk heel makkelijk onthouden. Want Tweede. dat is uh, in de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 En, uh, hoeveel keren? Was het de, ruim 30 keer? Nee, nee uh, nou, wij zijn in 1970 in Zandvoort komen wonen. Dus oh, okay, dat zal, dus, uh, het zal 14 keer zo ongeveer geweest zijn. En een paar jaar na zijn overlijden toen, uh, toen dacht ik: van uh, ja, dat is misschien wel eens leuk om dat, uh, om dat te weer. proberen. Ja. Tuurlijk. En dat, Daarna, Maar toen hij, toen hij was overleden, is het gestopt.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 Klopt. Ja. En ja. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is nog net even een klein tikje uh, ouder. Uh, uh. <laughs> en het zijn wel 250 maaltijden die eventjes uh, ja. binnen nood aan weggezet nou, moeten je worden. je moet als je eens een keer naar de naar padvinders gaan of zo? Of... Uh, nou, je bent me voor. Oh, sorry. Maar, uh, <laughs> kijk, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik in mijn achterhoofd ja. heb. Uh, kijk, je, ja, moet ja. Een, je moet een groep enthousiaste mensen ja, hebben. Ja, absoluut. Die, uh, ja, toch, die het leuk toch vindt, Ja, niet het leuk vinden, op, maar uh, die toch ook wel even aan kunnen poten. Ja. Want nou ja. nogmaals.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 Kijk, twee personen, dat kan overal zitten. Ja, uiteraard, drie ja. personen wordt wel eens lastig. Ja. En zeker als je een tafel hebt waar je acht mannen kan zetten, ja. Ja, als je er drie neerzet, uh, dan is het wel handig als je er nog een drietje neerzet. Ja. Dat is wel een hele wel uitzoekerij. Uitzoek. Uh, ik, logistiek. Ben er even, ik ben er even mee bezig. Ja. <lacht> logistiek, ja. ding. Maar zullen we ook uh, programmetjes voor hebben toch, neem ik aan of niet? Nou ja, dat vast. Maar ik okay, vind het ja. gewoon leuk om een beetje in Excel te rommelen. Ja, ja, ja, ja, en, ja, ja, ja. Uh,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 Oh, in, in, ja. uh, in Utrecht. Utrecht? In Utrecht, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Goed. Jeetje, uh, dus, totaal, ja. ja, nou ja, goed. Uh, nou, het heeft wel raakvlakken, denk het, ik. Het heeft, ja, ik heb wel een, al, al een aardige oh, ja, tijd dit... in de horeca. Ja, ja, ja. Ik neem aan dat je daar wel een grotere groepen krijgt. Daar wel. Uh, ja. gaat het uh, met het tienvoudige. Vluggen, ja, de vluggen, ja, ja, ja. ja. ja. Hé, hey, luister, vorig jaar kregen de mensen voor 15 euro... Uh, uh, ganadekroketjes en ja. een flinke portie kabeljauw ja. met bijgerechten, En dat, is dat, dat, weer hetzelfde dat, dat gaat dit jaar weer hetzelfde worden. Okay. En uh, nou ja, ik, uh, ik doe met het, het lustrum, dat is dan pas over, over twee jaar. Ja. Dan, uh, dan doen we altijd wat extra's. Oké, okay. misschien ja. een ja. zangetje erbij. Of, uh... Nou nee, dan krijgen ze ook een, een, een, een, een, een aangerechtje, dus, Oh, uh, oké. Okay. Ja ja En, en nou goed, voor die 15 euro wat ik als hij uh, een consumptie zit erin begrepen en ja. een, uh, een volgerechtje en dan een uh, flinke motor, een, als, je, als je daar zit kan je natuurlijk een, een tweede consumptie ook nog wel nemen. Uh, dat is eigenlijk wel de bedoeling ja, kijk uh, Van het Wapen, daar, uh, daar ja. lopen natuurlijk een hoop mensen in de bediening en ja. die, uh, ja, die staan er ook niet voor niks. Nou, maar, nee, ja, dat is natuurlijk gewoon een, een, een, een ding.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 Een plek reserveren. Hoor oh, dat niet? Dan moeten ze echt bij jou doen. Dan moeten ze echt bij mij doen. En dan en is het wel handig om even mijn telefoonnummer te noteren. Het is 06, 28, 29, 27, 94. Maar goed, ik uh, ga hierna ook nog eventjes naar de krant. Aha. En uh, daar zal ook wel weer een mooi stukje komen ja, waar, waar, uh, waar mijn telefoonnummer ja. en e-mailadres. Kun je, je ook e-mailen? Ja, dat kan ook. Ja, en dat is uh, nog makkelijker eigenlijk te onthouden. Dus Erwin Hilbers en dan at uh, gmail.com. Nou, dat is helemaal nou, makkelijker. Uh, het, uh, Elbin Hilbers zonder punt. Zonder punt ertussen. Uh, ja. ja. ja. Dan zal ik nog één keer de telefoon doen? Want dat heb ik uh, ook. Ja. In ja? 06 is... 28 29 27 94. Ja. En dan kun je de kaarten bestellen. Je nee, nee, te... nee, nee, nee. Nee, ga bestellen. Uh, je kunt reserveren de voor de kaarten, meerdere personen. De kaarten zijn alleen te koop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 En het was ik dacht van, was oh weer. god. En s'avonds dacht ik, ik had meer ja, moeten smeren. Want ik ja. ben zo verbrand als wat. Want ja. het was prachtig weer. Bijzonder ja. hè? Ja. ja. Hey, Herman, jij had uh, drie, uh, vorig jaar had je drie weken na de vismaaltijd. Nog een extra maaltijd in huis in de Duinen. Klopt, ja, he? dat is, uh, dat, uh, dat is uh, jammer genoeg niet doorgegaan. Oh, niet doorgegaan? Nee, okay. nee, nee degene die, uh, waar ik daar contact mee had. Die, uh, die ging mijn zwangerschap vol oh. Dus dat werd uh, overgedragen naar een ander.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 Dus dat hebben we eventjes in de, in in de, de, in de koelkast gezet. Ja, ja. En dat zal ik dit jaar niet... Uh, dat verwacht ik eigenlijk uh, maar niet. Maar het, maar dat, het is een mogelijkheid het kan, voor je. Ja hoor, ho Dat is altijd er leuk om zulke dingen te doen. Dus, er dus, zijn altijd mensen die niet uh, in staat zijn om te ja, komen. Weet je precies. Joh, en, ja, precies. Ja. En het is natuurlijk uh, ja, de mensen die daar zitten. Die zitten in een leeftijd uh, wat, wat eigenlijk een beetje wel mijn doelgroep is. Ja, die dat ook wel leuk vindt. Kijk, je moet zo zien...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 ik ja, vind ook als het, maar, de, qua kaart is het ook op is op als de kaarten uitverkocht zijn dan is het klaar ja. ik, uh, ik ga niet nog meer stoelen... Nee. Erbij. dat, dat, dat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 Ja. Ja. Eind van de streep is voor mij nul, ja. maar ik heb wel een gewone dag. Zijn er jaren al dat je, dat je er moet moest inleveren of Nee, dat is nog niet gebeurd. Maar nou. je hebt ook geen sponsors hè? Nee. nee, nee. Ja, behalve dan Kroonvis. Die ja, dan, ik eh, kijk op die bedoel. manier, ja. ja. Maar uh, nee, en, en dat ga ik dan wel met de vijftiende keer doen, dat ik een nagerechtje ja. gesponsord kan krijgen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Nou, jij, jij denkt in die dagen waarschijnlijk ook heel veel aan je vader, hè? Ik bedoel, die het eigenlijk ja. gewoon is. Ja.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 Zaterdag moet uh, ze... bemachtigen via uh, uh, de, Bruna, bruna, de bruna en het Ja. 15 euro kost het. Uh, en, en als je wil uh, uh, met een grote groepje, ja, reserveren? Ja, van grote vanaf drie personen. Vanaf drie personen. Uh, dan bel je naar? Ja, dan bel je naar 0628292794. Goed gezegd, hè? Ja. Uh, of je stuurt een e-mail naar erwinhilbers.gmail.com. Dat is het. Nou, dan moet het weer helemaal goed komen. Ik denk het wel. Ja, ik, denk, ik denk het ook. Ja. Ik voel zaterdag al uitverkocht ben, of niet? Dat uh, zou gaat wel het zo heel hard? leuk zijn. Ik heb jaren gehad dat ik uh, mijn best deed om uh, op elk plek waar het maar kon een poster op te hangen. Ja. En uh, toen moest ik tien dagen daarna overal van die bannetjes op. Ik uh, ja, vond het leuk om te doen ja. hoor. Uitverkocht. <laughs> ja. Ja. Maar je moest overal uitverkocht zijn. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat kan. Ja. Zit er ook wel het buitenlanders bij, of niet? Ja, ja, ja? ja, en dat. dat, dat moet uh, kijk, dan, de kaarten die ik overhoud, die heb ik bij me. Ja. Ik ga op de dag zelf ga ik, uh, dat laatste kaart ophalen als die er ja, nog ja. zijn. Okay. Um, en zeker de toerist die daar uh, langsloopt en ziet wat er gebeurt. Uh, ja. ja, die worden naar me toegestuurd. en ik verkoop wel een kaart. Ja. En ja. Dan, uh, maar ik, ik kan me voorstellen, al. als je hier als toerist komt, een uh, buitenlands toerist, ja. is het natuurlijk geweldig om dat te is, te dat het is, met ja, mee te maken. Dat is. Ik ga 14 juli in Frankrijk, dan vind je het ook leuk om mee te doen. Ja, zeker. Absoluut. We wensen je heel veel succes met de. De nieuwe, de nieuwe vismaaltijd op 14 juni. En bedankt voor je komst. En Graag en gedaan, weer. eens smakelijk. En nog een heel fijne week. zeker goed komen. <laughs> goed. En als jij mooi weer hebt, wij ook mooi weer. Ja, dat is wel lekker. Het gaat goed komen. Oké, okay, we gaan afsluiten deze uh, wat chaotisch begonnen. Goedemorgen, Zandvoort. De presentatie was in handen van uh, Hans Botman. Ja, inderdaad. Echt een loofman. En de muziek uh, en, en de techniek. Uh, die in het begin niet zo... Maar ja, daar kun je ook weinig... Daar Kan jij niks aan doen. Nee, dat is nee, uh, Isabel... Geuronsson. Geuronsson. Isabel, bedankt en uh, tot volgende week allemaal. Tot volgende week.